Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse Laura, die in Qatar werd opgepakt na een aangifte van verkrachting, wordt het land uitgezet. Sinds vanochtend veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke waardelijke celstraf. Dat meldt RTL-journalist Olaf Koens vanuit de rechtbank in Qatar. Afgelopen week einde werd bekend dat de vrouw al drie maanden in de gevangenis zit in dat Arabische land. Verkrachting wordt daar opgevat als seks buiten het huwelijk en dat is strafbaar. De man met wie ze seks heeft gehad is veroordeeld tot 140 zweepslagen vanwege geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk en wegens het drinken van alcohol. Steeds meer scholieren stromen door naar een hoger niveau. Het aantal leerlingen dat bijvoorbeeld na het VMBO ook nog de HAVO doet, is in tien jaar tijd niet zo hoog geweest. Dat afgelopen jaar stroomde bijna 8 procent van de scholieren na hun examen door naar een hoger niveau. Een paar jaar geleden was het nog iets meer dan 5 procent. Staatssecretaris Dekker zegt dat niet duidelijk is wat de oorzaak van de stijging is. Het aantal kernwapens in de wereld neemt steeds verder af. Volgens een Zweedse onderzoeksinstituut beschikken grootmachten Rusland en de Verenigde Staten over steeds minder kernwapens. In het midden van de jaren tachtig waren er wereldwijd 70.000 kernkoppen, dat is inmiddels gedaald naar ruim 15.000. De vermindering is vooral te danken aan de verdragen die sinds 1991 zijn gesloten. Inwoners van Orlando geven massaal bloed voor de gewonde slachtoffers van de schietpartij van gisteren. Bij de lokale bloedbank stonden lange wachtrijen. Bij de schietpartij in de homo nachtclub raakten tientallen mensen gewond. Inmiddels is de politie in de club begonnen met het bergen van de vijftig doden. In de Dominicaanse Republiek zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Ze waren volgens de Telegraaf op huwelijksreis. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hun dood bevestigd. Over de doodsoorzaak is nog veel onduidelijk. Volgens reisorganisatie Toei werden ze onwel na een excursie. Het weer bewolkt, af en toe zon en geregeld buien. Vanmiddag kunnen in het oosten plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het in de. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 ...de derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag... ...joh, Koems en This Girl. Ja, wij genieten ondertussen... ...van de derde vrije training in Canada. Het begin van uh, inderdaad... ...de derde vrije training met uh, Max... ...nu op P2. Achter zijn teamgenoot Rico Yardo... ...die momenteel nog de snelste tijd heeft staan. De derde kwalificatie is om uh, vier uur... ...zojuist begonnen en uiteraard... In het derde uur van Zandvoort op zaterdag... zullen wij de ontwikkelingen voor u op de voet volgen. Verder volgen we voor u natuurlijk de wedstrijd... en dan hebben we het over het EK 2016 in Frankrijk. Tussen in de wedstrijd Albanië-Zwitserland. En die gingen uh, kwart voor vier rusten... met een uh, 1-0 voorsprong voor Zwitserland. Ook die houden we voor u het komende uur... In de gaten. En wat gaan we natuurlijk verder nog meer doen? Uiteraard, wat u van ons gewend bent, rond de, kwart, rond de klok van kwart over vier... hebben we natuurlijk Pit Report met nieuws uit de wereld van de Formule 1. Half vijf hebben we dier van de week. En die luistert naar de naam Banjar om half vijf. En het gedicht van de week... Week, je zei het al Rob, het was weer een ouderwetse tranentrekker... met de titel Leeg Om Je Heen. En daartussendoor natuurlijk nog meer nieuws uit de regio en uit Zandvoort. Dus genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren naar je lokale zender ZFM. Nou, ik verheug me nu alweer op het gedicht van de dag... zo dadelijk om uh, kwart voor vijf. Hoe moet het zo wat Ja, wel, een tranentrekker eerste klas. En heel veel lekkere muziek ook in het derde uur. Een onderdijs van Elton John en Kiki D... De meeste is van Elton John en Dee en Don't Coap Breaking My Heart. Zo dadelijk het uh, Formule 1 nieuws uh, bij de Pit Report bij CFM. En ook daarin uh, natuurlijk even aandacht voor de derde vrije training... die nu aan de gang is in Canada. I don't in Turkije was dit de zomerrit. De single van Chris Kapp. Nou, het origineel uiteraard van uh, Sting... van alweer heel veel jaren geleden. Je een Englishman in New York. CFM Race Radio, Pit Report... Ja, we volgen ondertussen de derde vrije training van de Grand Prix Formule 1 van Canada. Die morgen verredigd gaat worden. En het gaat wel lekker hè, met Maxi, hè? Ja, en, terwijl wij naar de muziek zaten te luisteren, was het even, even kort. Eh, zodat Verstappen en Ricciardo beide de snelste, exact snelste tijd hadden gereden. tijdens deze derde vrije training. Maar Verstappen heeft er nog even een schepje bovenop gedaan. En eh, die staat momenteel als snelste geklapt. Ge ge om het zo maar te zeggen, tijdens deze derde vrije training. Zelfs Hamilton komt nog niet aan zijn tijd. En momenteel, op dit moment, staat Max rustig in de pits... te wachten tot Q2 begint, ja. denk ik. Nou ja, het zegt nog helemaal niks, hè, dit. Zegt dus... Het zegt nog helemaal niks. Dus, uh, want de echte kwalificatie begint vanavond om 8 uur... en natuurlijk live te volgen via de diverse sportkanalen. Goed, pit report. Heineken sponsort Formule 1. Heineken stapt vol in de sponsoring van de Formule 1, zoals de racefans kunnen zien tijdens deze, deze derde vrije training. Jarenlang vond de Bierbrouwer financiële ondersteuning... van de autosport te risicovol. Maar het bedrijf is nu om, omdat met de Formule 1... voor Heineken belangrijke biermarkten in Azië en Zuid-Amerika... goed kunnen worden bereikt. Naast de sponsoring van de Formule 1 lanceert Heineken... ook een niet-drinken en rijden-campagne. Oftewel, If You Drive, Never Drink... Zo wordt op racedagen bierflesjes voorzien van een rood stopbord. De bierbrouwerij stopt in de verantwoord drinken reclame. 10% van het reclamebudget dat is bestemd voor de Formule 1. Red Bull vanaf nu vaker op het podium. Net als Verstappen is Daniel Ricciardo verheugd over de progressie... die motorleverancier Renault afgelopen maanden heeft geboekt. In Canada beschikken beide Red Bulls over de verbeterde motor... met 35 pk extra vermogen. Zogezegd op circuit, Gilles Villeneuve, de baan waar vooral het om vermogen draait... zou dat naar verwachting tot een halve seconde per rondje gaan schelen. Het is de bedoeling dat we vanaf deze race regelmatig op het podium staan... zei Rick die ondanks de pech van afgelopen weken... achter de Mercedes-coureurs Nico Rosberg en Lewis Hamilton... knap derde staat in het WK-stand. Hij hunkert, net als we stappen na zijn crash in Monaco... in ieder geval naar een positief resultaat. Als ik weer een goed weekend heb en het team doet ook gewoon zijn werk... dan kunnen we in ieder geval met een tevreden gevoel Montreal achter ons laten. Maar de mooiste revanche zal vanzelfsprekend zijn een overwinning. En Verstappen vreest de beruchte muur in Montreal niet... De zogenaamde Wall of Champions is een betonnen muur op circuit Gilles Villeneuve... die menig Formule 1-coureur misschien geen angst... maar toch minimaal enig ontzag inboezemt. Bij het uitkomen van de laatste chicane in Montreal... scheren de auto's vaak op millimeters langs het beton. Als het goed gaat, tenminste. De muur heeft haar iconische bijnaam te danken... aan de lange waslijst van Formule 1-coureurs... Onder wie veel oud- en wereldkampioenen die er in het verleden crashten. Max Verstappen kent de geschiedenis uit zijn hoofd. Sterker, bijna alle crashes heeft hij op YouTube wel eens de revue zien passeren. Maar een speciale bocht? Hij haalt in, kleine, in de kleine hospitality-ruimte van Red Bull Racing zijn schouders op. Eerlijk gezegd heb ik er niet zoveel mee. Ik ben uh, niet van onder de indruk in ieder geval. Nou, we zullen het meemaken. Nou, we zagen het net. We zagen het net. Een paar millimeter langs de muur. Een paar hè? millimeter ja. langs de muur. We houden nu op de hoogte. Oké, okay, tot zover het voor uh, 1 e nieuws. En uh, we houden inderdaad uh, de derde vrije training ook voor je in de gaten... bij deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. We zeggen nogmaals een goedemiddag middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat ook vooral toen, hè? ook na vijf uur. Want we hebben Fred. Ja, hij is er weer met Entertainment for You. You walked into the party like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below one eye. Your skull Formule 1 nieuws in onze report Hoor je deze gauwe ouwe van Carly Simon. Dat was Yourselfane. Ja, we gaan even de zon opzoeken. Ja, want de komende dagen krijgen we heel weinig zon hier in Zalvoort. Dus kan maar lekker op vakantie, toch? Hier is Fallout the Sun. blowing What does your heart say Langs, uh, langs ons heen. Hè. Gisteren is het uh, EK voetbal gestart in uh, Frankrijk. En uh, ja, gisteren dus uh, de eerste wedstrijd uh, tussen Frankrijk en Roemenië... gewonnen door Frankrijk. En vanmiddag om drie uur gestart de wedstrijd... Albanië tegen Zwitserland. Tussenstand momenteel na bijna een kleine kwartier gespeeld te hebben... in de tweede helft. Nog steeds 1-0 in het voordeel van Zwitserland. We kijken nog even naar de derde vrije training van de Formule 1 Grand Prix... die morgen verreden gaat worden op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Canada. Uh, lange tijd heeft Verstappen met zijn tijd op de eerste plek gestaan. Tijdens de, het gaat nog om keis, des keizers baard om het zo maar eens te zeggen. Het is natuurlijk belangrijk om de, tijdens deze derde vrije training... de goede setup te vinden voor de kwalificatie. Later deze dag in de Nederlandse tijd, 8 uur, wordt hij verreden stappen momenteel de tweede snelste tijd. Uh, hij is ingehaald door niemand minder dan Sebastian Vettel. Waarbij de, Mer de Mercedes van Hamilton uh, op een derde plek en uh, Rijkonen 4-5 Rosberg. En zes zijn teammaat, Rick Riardo. Dus voorlopig een tweede plek tijdens deze vrije training. Voor Max Verstappen. En nog even om de tijd aan te geven. 0,2 seconden uh, is hij langzamer dan Sebastian Vettel. Houdt u het nog bij. Het is, het is bijna, als je knippert met je ogen is het alweer gebeurd. Maar goed, we houden het voor u in de gaten. Zometeen aandacht voor Banjer. Of ben je onderweg? <laughs> onderweg. Ben je al famous? Je <laughs> de, de single van Brass Zo op de zaterdagmiddag bij CFM 2 overal half vijf. Het dier van de week. Wat een banjer is dat zeg. Ja, maar voordat we naar banjer gaan. Even het volgende. Even een updateje van de derde vrije training. In de Formule 1 van Canada. Het is inmiddels gaan regenen. En als dat aanblijft. Dan zullen die tijden de, tijdens deze vrije training niet veel meer wijzigen. Dus vooralsnog uh, Vettel de snelste tijd deze, tijdens deze P3 om het zo maar practice nummer 3. Met nog een kleine half uur te gaan. En twee Verstappen. Drie Hamilton, vier Raikkonen, vijf Rosberg en zes Ricciardo, de primaat van uh, Verstappen. Goed, terug naar het dier van de week. Terug naar de realiteit. Uh, het dier van de week is Banjar. Een Banjar is een Jack Russell, terrier.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 heeft veel reiservaring zowel met de auto als met de fiets... maar ook heeft hij de nodige vlieguren gemaakt. En hij heeft veel plezier in het spelen met een balletje. Oké, okay, een kleine imperfectie dan. Hij is erg onaardig geweest tegen zijn huisvriendje... waarmee hij in huis woonde omdat hij dacht dat er iets eetbaars op de grond lag... en dat vooral uh, niet wilde delen. Om die reden lijkt het ons beter, de mensen van het dieren te kennemeland... om een baantje niet te plaatsen in een huis waar andere honden of katten wonen. Katten vindt hij sowieso stom. Daar moet je gewoon op jagen, vindt hij. Kortom, het dierentehuis begrijpt in ieder geval absoluut niet... waarom Baantje nog in het dierentehuis zit. Als u denkt dat u de juiste plek heeft voor Banje, kunt u daar waardering inbrengen. Wilt u weten welke andere honden of katten wij in het asiel hebben... ga dan gerust naar de website www.dierentehuiskennemeland.nl en ze zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En het telefoonnummer is 023-571-3888. Dierenbescherming Zandvoort, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Want ook Banjer, en kijk zeker naar de foto van Banjer, verdient een thuis. En ook onze eigen Banjer is inmiddels uh, gearriveerd in de studio. <hijen> Goedemiddag Fred. Goedemiddag. Hij zit daar weer straks na 5 uur.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 Komen in uh, onze uitzending en helemaal terecht natuurlijk. Hè? Want het blijft lekkere muziek van de Doobie Brothers. Jordan, de long train running. Is even naar uh, de man tegenover mij: heb je nog nieuws? Ja, zeker. zeker, zeker. Hmm. Uh, Even nog even uh, de tussenstand uh, bij Albanië-Zwitserland. Is nog steeds 0 tegen 1 in het voordeel van Zwitserland. Met nog, en dan moet ik even kijken: met nog een ze kleine 7 minuten te spelen. Belangrijk is het natuurlijk wel, want ze zitten in dezelfde pool als Frankrijk. Nou, Frankrijk heeft gisteren gewonnen. En uh, als, als, als Albanië, van Zwitserland, uh, via Albanië en Zwitserland achter Frankrijk uh, eindigen in deze pool... dan heeft de bondscoach van de Fransen, DJ Deschamps... Uh, die gaat dan door naar de achtste finales. Oké, okay. goed. Dat is één. Twee. Uh, gaan we golven even snel. Joost Luiten momenteel, uh, speelt momenteel in Oostenrijk en wel bij het Lyonnais Open... Dag 3 zit erop. En Joost Luiten staat momenteel op een vijfde plek. Met een totaalscore van min 8. De leider heeft min 11. Dat zijn slechts 3 slagen. Dus dat kan morgen nog spannend worden daar in Oostenrijk. Ja, proost. dan proef we terug naar Canada. Ja. Uh, wederom, ik gaf het al aan, het was wat uh, miserig uh, ge geworden. Het was wat gaan regenen. Dus de baan werd nat. Dus vele coureurs hebben hun ideale punt in de bochten gemist. Nog steeds Vettel met de snelste tijd voor Verstappen. Uh, Rosberg, Rijkonen en teamgenoot Ricciardo. Oké, okay, tot zover. En dan gaan we op naar het gedicht van de dag... Hij is mooi, hè, vandaag, Albert-Jan? Leeg om je heen. Leeg om je heen. Oh, je oh. gaat het meemaken bij CFM. Maar eerst Earth, Winter, Fire. Hier zijn ze met Fantasy. Je hoorde Earth, Wind Fire en Fantasy Inmiddels kwart voor vijf geworden Tijd voor het gedicht van de dag En het is weer een tranentrekker Het gedicht leeg om je heen Soms Als je eenzaam bent En diepen dalen kent Laat je verdriet dan even vrij En lucht je hart Bij mij Veeg dan de tranen vlug, denk aan momenten terug, waarop we lachten met elkaar, al valt het dan eventjes zwaar. Als het tegen zit, je ogen niet meer stralen, als het soms leeg is om je heen, weet dan dat wij de storm doorstaan.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 Komen die traantjes vanzelf, hè? Jawel, door het gedicht van de dag. Dankjewel, Albert-Jan. Het gedicht van vandaag heet Leeg om je heen. Ga we morgen weer een ander gedicht doen? Of dezelfde? Ja, morgen is het Vader. Vader, oh ja, ja, is goed. Dus je oh, mijn lijn opgegeven. Jeetje, lekker zeg, dit. Oh, hier is jij van Rob de Nijs.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 En uh, jij, ja, jij kijkt uh, op dit moment naar de uh, derde vrije training over, John. Ja, en uh, de rode vlag is uit. En uh, wel na een, een crash van uh, Mac uh, Hij ging iets te vroeg op het gas, waardoor uh, de achterkant uh, wegviel, uh, Waardoor dus de auto in de ja, reling terecht kwam ja? tegen het beton. Dus de rode vlag. De, ik denk dat de sessie ook helemaal niet meer uh, voor de laatste twee minuten wordt opgestart. De rode vlag. Maar goed, de derde vrije training zit er dan op. En de race, of de kwalificatie vanavond om 8 uur op de diverse sportkanalen. Uiteraard gaan we die volgen. En nog even snel wel Goeie van Max, ja? Zwitserland heeft gewonnen van Albanië 1 tegen 0. Oké, dat wat betreft het sportnieuws bij CFM. ik na 5 uur entertainment voor jou. Hij zit er weer klaar voor, Fred En wij hebben nog kleddersnijde voor je en license to kill. You so were the one who tried to run away John, ik denk dat er bepaalde personen van de week even uit moeten kijken. Hij kan al laatst te stukje. Ja, jullie dus zingel van uh, de zo uh, vlak voor het uh, einde van uh, dit programma. We hebben nogmaals de oproep om uh, kennis te maken morgen met de nieuwe Zandvoorters. De nieuwe bewoners van Zandvoort die op het terrein van de Spalier zijn komen wonen... nodigen nu uit voor hun kennismaking. De meet and greet vindt morgen plaats op het terrein van de Spalier aan de kostverloren straat. Iedereen... Dus ook u is van harte welkom van 2 tot 5 uur om thee te komen drinken. De bewoners bakken Syrische lekkernijen en zorgen voor de thee. Misschien wilt u als bezoeker iets uit een van Zandvoortse of Hollandse lekkernijen meenemen. Denk hierbij aan een klein schaaltje haring, speculaars, troopwafels... of misschien een klein schaaltje drop of misschien een portable radio om naar ZFM te luisteren. En het wordt namelijk een ontspannen middag met een eerste kennismaking. Statushouders die al langere tijd in Zandvoort wonen... zijn ook van harte welkom. Dus nogmaals, morgen van 2 tot 5 een meet-and-greet... met de nieuwe bewoners van Zandvoort op het terrein van de Spalier. U bent van harte uitgenodigd. En morgen tussen 2 en 5, dan zitten wij weer in de studio, Albert-Jan. Wij gaan weer aan het werk. De Zandvoort op zondag, graag tot morgen. Bedankt voor het luisteren, zo meteen veel plezier met Fred. Dag!